7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Kerkrade is vanochtend vroeg een auto met jerrycans het politiebureau binnengereden. De auto ramde de glazen pui. Mogelijk was het een poging tot brandstichting. De politie zegt tegen nieuwssite 1 Limburg dat een van de jerrycans in brand stond. Er is niemand gewond geraakt. De politie in Kerkrade heeft één verdachte aangehouden.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 In New York gaan vier gevangenissen dicht, waaronder het beruchte Rikers Island. Die gevangenis raakt in de jaren tachtig overbevolkt met een dagenlang durende opstand tot gevolg. Rikers Island moet in 2026 dicht zijn. Er zitten nu nog zo'n 7000 mensen vast op het eiland, gemiddeld met tien man in een cel. Twee decennia geleden waren dat er nog drie keer zoveel. Het weer nog, eerst wat zon, later meer bewolking... en vanmiddag pittige buien, mogelijk met onweer... en aan zee ook zware windstoten. Het wordt ongeveer 15 graden. Morgen, bewolkt en regenachtig. Zondag vooral in het westen, weer wat zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Walk on board, uh.